Er is nog geen besluit genomen over dit plan, daarover wordt later waarschijnlijk meer bekend. Een hotel in de Chinese stad Guangzhou is ingestort, waar tientallen mensen in quarantaine zaten. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin en 37 mensen zijn gered. Het hotel werd gebruikt als opvang voor mensen die met coronapatiënten in contact waren geweest. Op een Nel-cruiseschip in Egypte zitten meer dan 150 passagiers in quarantaine. Bij 12 mensen is het coronavirus geconstateerd. Lodewijk Asscher wil opnieuw de lijsttrekker van de PvdA worden, zegt hij op het ledencongres. Ascher verwacht dat de verkiezingen van volgend jaar maart gewonnen worden door hem. Hij was bij de verkiezingen in 2017 ook nummer 1 op de kandidatenlijst. De PvdA leed toen haar grootste verlies ooit en zakte naar negen zetels in de Tweede Kamer. In de Eredivisie heeft Ajax met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Na de rust sloeg de club binnen zes minuten drie keer toe met twee doelpunten van Tadic en één van Promes. Door de overwinning blijft Ajax de nummer één in de Eredivisie.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 A smash hit. So this music thing, it's all about catching beautiful moments, right? DJ, you ready? Beatboxers, you ready? She's so dangerous, my whole entire unit is dangerous We hold the rest, we it from right to left With the rock left, nigga should be hot to Taking a alive, they're the only one that's gonna survive Holding my heat, I got my seat, whipping the fire <laughs> Got a sick whack till the angels get mad Come on, we in the club home get our thug on fire